1 uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Na de antiracisme-demonstratie van gisteren in Amsterdam... is er vandaag om 6 uur ook een betoging in Den Haag... die zou worden gehouden op de Koekamp. Maar om te zorgen dat alle demonstranten genoeg afstand van elkaar kunnen houden... heeft de gemeente de demonstratie verplaatst naar het Malieveld. Als onderlinge afstand toch een probleem wordt... verwacht de gemeente dat de organisatie van het protest zelf ingrijpt... en eventueel de demonstratie beëindigt. Morgen staat ook een demonstratie gepland in Rotterdam. Burgemeester Abu Taleb heeft al gezegd dat hij weigert de demonstratie door te laten gaan als er meer dan 80 mensen op afkomen. Op de eerste dag dat er gebeld kon worden voor een coronatest is het nummer gisteren 323.000 keer gebeld. Door de grote belangstelling raakte het systeem overbelast, er werden 5500 afspraken gemaakt. Het nummer 0800-1202 is ook vandaag weer bereikbaar... tussen 8 uur ochtends en 8 uur avonds. De GGD doet een dringende oproep om alleen te bellen bij klachten. Op termijn kunnen de coronaproblemen leiden tot een nieuwe eurocrisis... dat zegt het Centraal Planbureau. Ondanks de overheidssteun raken bedrijven en huishoudens... in financiële problemen. En ze kunnen de banken meetrekken als de recessie lang aanhoudt... en steeds meer schulden niet terugbetaald kunnen worden. Online supermarkt Picnic hoeft Max Verstappen geen schadevergoeding te betalen... ...vindt het Amsterdamse gerechtshof. Vier jaar geleden gebruikte Picnic in een filmpje een look-alike van Verstappen. Daarop stapte de coureur naar de rechter. Die veroordeelde Picnic tot het betalen van 150.000 euro schadevergoeding. Dat vond Verstappen te weinig en daarom ging hij in beroep. Het gevolg is nu dat Picnic niets hoeft te betalen. Het Hof vindt dat het duidelijk om een persiflage gaat... ...die Verstappen verder geen schade heeft berokkend. Het is zonnig, weinig wind, 25 tot 29 graden vandaag. Morgen iets minder warm, dan ook wat meer bewolking. Smiddags en s'avonds vooral in het oosten kans op een enkele bui met kans op onweer. Vanaf donderdag wisselvallig, dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Goedemiddag, luisteraars. Uh, ik hoop dat we een beetje leuk overkomen. We zijn hier twee maagdelijke presentators. Vandaag hebben onze Lucy en ondergeleiding Jan van den Oever. En die gaat vanaf vandaag een, een nieuwe format uitproberen. En dat heet een lunchroom. Een programma wat, uh, wat een beetje leuk in de lijn van Zandvoort gaat liggen. Een nieuwtje hier, een leuk muziekje daar. Uh, af en toe een belletje plegen. Beetje contact met onze luisteraars. En uh, ook de mogelijkheid voor de mensen om zelf eventjes mee te gaan denken. En dat kan via onze Facebookpagina. Uh, ja, deze roerige tijden. We zijn er een tijdje uit geweest, eigenlijk zo. Met, met, met de rechtstreeks uitzending. Het, het is wel een beetje moeilijk met opstarten. Maar vanaf vandaag gaan we er weer proberen een leuke ritme in te maken. En uh, we gaan natuurlijk veel muziek draaien, ongetwijfeld. En ik denk, als we nou eens leuk gaan beginnen met een liedje... wat eigenlijk wel een soort, uh, ja, zeg maar een, een, een slogan wordt van Nederland. Hier is Kelly and the Pacemakers. When you walk a star the uh -huh. Dat is een liedje wat ons toch wel een beetje... deze rottige tijden heeft doorgetrokken, denk ik. En hoop ik in ieder geval. En, uh, en Loes, hoe is het met jou? Nou, helemaal goed. Ik ben weer blij dat ik uh, hier mag zijn. Ja, het is toch gezellig zo samen in de studio, hè? Ja, ik vind het helemaal leuk. Het gaat helemaal gezellig worden. En wat zijn jouw een beetje ideeën voor de toekomst? Uh, wat, gaan we, wat gaan we leuk opzetten? Wat gaan we doen? Uh, ik heb een paar leuke ideeën. We gaan uh, beginnen met een uh, WhatsApp. Oké. Okay. De mensen, de luisteraars kunnen... Uh, via de WhatsApp, het nummer ga ik zo doorgeven... Uh, leuke berichtjes doorgeven... weten ze leuke uh, evenementen die staan te gebeuren... is er iemand jarig die ze willen feliciteren... willen ze uh, uh, iemand even extra aandacht geven... vooral na die coronatijd... is het misschien wel leuk om dat te gaan doen... Uh, dan kunnen ze bellen naar 06 23 573 0393 en dan een, uh, via een, WhatsAppje, een, uh, een, uh, een WhatsApp sturen. Nou, dat is leuk. En uh, krijgen ze natuurlijk. Als ze bellen jou de telefoon, nou, dat is natuurlijk wel dubbel de moeite om te bellen. Neem ja. ik aan. Ja. ja. Tuurlijk. En uh, wat ja, kunnen ja, mensen. Ja. ja, ze kunnen leuk. Iemand even een zonnetje zetten. Ze even uh, een mat ja. steken. Gewoon even iets, een, iets leuks. Uh, iets in deze, deze nare, nare, sombere tijden een beetje zon gaan brengen. Hè? Dus. En dat is uh, wel eens nodig, denk ik. Zal ik het nummer nog één keer herhalen? Doe het maar even als je dus. Dat is 06 23 573 0393. Nou, dat is keurig. En ik ga jullie horen, denk ik. Laat Hoop het hopen. Ik. Bel allemaal, een WhatsApp. En uh, schroom niet, maar neem contact met ons op. Een uh, leuke Nederland, Nederlandstalige. Nou, het is geen Nederlandstalig... Maar het is wel een zandvorstartiest. Yves uh, Berensen met zijn nieuwe oh, plaat. Die is zo geweldig. En het is een nummer van uh, officieel van Phil Collins, Again All That.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 What you leave Cause we share the land I wish I could just make you turn around Turn around and see me cry There's so much I need to say to you So many reasons why You're the only one who really knew me at all So take a look at me now Well, there's just a hegen dorpsgenoot Yves ons met Alkena Hots. Wat, hij, hij wordt mooi gezongen, he Loes. Ja, ik vond, ik hoorde hem, ik, ik kwam hem toevallig tegen op uh, Facebook ergens. Ja. En toen dacht ik van, nou, dit is gewoon zo geweldig. Die moet te draaien. Ja, ja, ja, ja het, is, uh, het is natuurlijk leuk in ons eigen mooie Zandvoort. Het Zandvoort wat, uh, waar we van gaan hopen dat het uh, weer een beetje gezellig en druk en, en vrolijk gaat worden na alle corona-ellende, wat er natuurlijk nog niet helemaal over is. Maar laten we maar zeggen, al begin is er in ieder geval. En als we zo'n beetje gaan kijken, zo de terrasjes en de strand gisteren, dat, uh, dat, dat ziet er weer, weer hoopvol wel. uit allemaal, toch? Ja, dat was weer heel erg gezellig. Ja, en, dat dacht de ik de ook. Had jij nog wat te melden, aan Luisteraar Loes? Uh, ja, ik wil uh, eigenlijk uh, zo meteen even iemand uh, bellen. Ja. En uh, als het goed is, ga ik dat dan maar nu gelijk even doen. Ja. Dan hoop ik wel dat hij... Uh, We gaan even kijken. Nou, wachten. Dat hij er is. Ja. Eigenlijk overval je me er een beetje mee. <laughs> even kijken, Zal ik, ik anders even uh, een... Doe maar even. Ja? Kan ik hem even opzetten? Ik ga jouw favoriete nummer draaien. Oh Ja.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 Ik huil, maar ik lach. Het was ons Nederlandse nachtegaaltje maan. En ik denk dat we nu iemand aan de telefoon hebben. Ja. ja. Hoor ik iemand? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo. Ja? Bart? Ja? Ja. ja, hallo. Wat leuk dat je aan de telefoon bent. Nou, dankjewel. Een beetje bijgekomen van gisteren. Ja hoor, ja hoor. Maar een heel voldaan gevoel. Dus uh, ja, daar kom je al gauw van bij. Want uh, we mochten weer, hè? Ja, wat heerlijk, hè? Ja, het was uh, denk ik voor in alle opzichten wel een uh, geslaagd experiment. Mensen noemen het een soort van uh, Tweede Koningsdag. Nou ja, ik denk dat alle collega's dat ook wel zo hebben ervaren... dat iedereen blij was en uh, eindelijk uh, iedereen mocht weer... Dus uh, ja hoor, ik denk dat uh, de grote lijn gewoon uh, heel erg goed is geweest. Ja, en je had er lekker een extra terras bij, hè? Ja, dat was voor ons natuurlijk uh, extra dimensie en ook een extra uitdaging om te kijken hoe het allemaal ging. Maar dat is ook fantastisch gelopen. En uh, nou, je hoor niet anders dan uh, voorbijgangers en zandvoorters en iedereen die dat ook toejuicht van oh wat fijn dat er weer wat gebeurt en dat het niet zo'n dode hoek is. Nee. Dus uh, nou ja, daar zijn we natuurlijk ook heel gelukkig mee. Ja, De dus eerste honderd dagen ziet er nog mooi uit. Hans, dus wat dat betreft uh, heb je nog een paar leuke dagen voor het boeg. Ja, ja, het ziet er goed uit. Het weer is goed en nou ja, dus gaan we natuurlijk de vakantieperiode in en ik krijg de indruk dat mensen toch ook wel weer voorzichtig een beetje mogen reizen. Oké. Okay. Dus ik denk dat er voor Zandvoort ook een goede hoop is dat de hotels, en de pensions en de, en de parken weer een beetje gevuld gaan worden. Zeker. Maar nou, dat komt iedereen natuurlijk ten goede. Ik zeg oh. altijd maar zo waar het... Waar het regent, daar drupt het, het bij ons allemaal. Hè? Maar merk je nou toch nog een beetje uh, een, ja, iets, een moeilijkheid bij, bij, bij jouw uh, terrasbezoekers? Van ja, een beetje duur trekken en ik heb een plekje? Of zijn ze nog wel een beetje meegaand en begrip hebben voor de situatie? Nou, grote lijnen is iedereen uh, erg begripvol en, uh, en meegaand. De, de, de, de, de, de, de moeilijkheid zit natuurlijk in dat wij als horeca mensen natuurlijk gastvrij willen zijn en alleen maar welkom willen heten en, en willen, graag willen ontvangen. Maar ja, tegelijkertijd moet je niet aan denken dat over veertien dagen de boel weer op slot gaat en dat wij het verkeerd hebben gedaan. Dus je moet gewoon je, je kopie erbij houden. En ja. nou ja, daar waren op een gegeven moment... De, Misschien vanwege dat iemand dan toch uh, wat veel alcohol heeft gedronken... en dan plotseling toch wat grenzen gaat overschrijden. Ja. Ja, daar, zul, daar zul je even uh, een opmerking over. Natuurlijk, ja, uiteraard. Het is uh, in ons alle belang, tuurlijk. Dat is ons alle belang, dus uh, dan ben je wel gek als je dat niet doet. Maar uh, ik krijg de indruk dat, uh, nou goed, uh, hier een klein incidentje nagelaten... Ja, dat met de heb je altijd al. Heel, heel, uh, ...heel goed is gegaan. Nou, okay. ik heb even door het dorp gelopen en ik heb ook even bij jou uh, terras mogen zitten... Uh, en uh, het, volgens mij ging het allemaal heel gezellig en heel leuk. En was iedereen best wel uh, uh, bewust van hé hey jongens, anderhalve meter. Het ging wel eens een keertje iets dichterbij, maar voor, over het algemeen, volgens mij ging het hartstikke goed. Het ging hartstikke goed. Ja hoor, ik denk het ook. Dus uh, als we zo doorgaan, dan denk ik dat het over Vandaag ook wel meevalt. En dat is natuurlijk wat we moeten hebben. En dan, uh, dan gaat de hele economie weer, uh, weer, uh, weer een beetje draaien. Ja. Wat ik wel even kwijt wil, Hans, het is geen richting de horeca hier echt, maar ik zag op Facebook geluiden en, en beelden langskomen van mensen die hebben bij een strand en 2,50 euro moeten betalen voor toiletgebruik. Wauw. Ja, dat is natuurlijk te gek. Ja, dat is belachelijk en, natuurlijk. Hè? Excessen en, en, en, en ook andere plaatsen hoor ik, dan niet in Zandvoort, waar uh, kustplaatsen. Waar de bedjes vroeger 12,50 waren, waar je nu 22,50 voor een bedje moet gaan betalen. Ja. En waar mensen voor zeggen: Nou, dat doe ik dan precies één keer, maar die kom je nooit meer terug. Nee, je prijst jezelf uit de markt op deze manier. Ja. Ja, ik begrijp ja. best dat het natuurlijk moeilijke tijden zijn geweest. Maar probeer nou wel te, al een beetje te focussen op de toekomst. Dat de mensen terug blijven komen en gaan geen woekerprijzen vragen. Ja, ze nee, proberen dat, dat, nu... dat gaat mislukken. Ja. Want, uh, ook andere mensen die natuurlijk uh, alleen maar uh, in de orka komen omdat ze dat graag willen bezoeken. Die houden natuurlijk toch een beetje hand op de klip... Want daar kunnen ze best wel terecht gekomen zijn in een in een branche of in een business die het ook niet goed heeft vanwege die corona. Ja. Nou ja, dan komen ze dus ook niet in de horeca zitten. Uh, als die prijzen zo krankzinnig zijn. Dus ja, die bedrijven die dat doen. Ja, ik denk dat die op de lange lange termijn aan het kort eind trekken, want dat gaat ook niet goed. Nee, dus niet ja. erg slim, denk ik. Nee. Nou, leuk even, dit is allemaal te horen Hans en dat je tevreden terugkijkt op het eerste ja, het mag weer weekend laten we zo zeggen. Ja. Het doseren van de voetgangers in de Halterstraat, om daar nog iets over te zeggen. Omdat we natuurlijk zelf in de Halterstraat zitten. Nou, het viel mij op. Ik neem vanmorgen die Haltestraat in. En dan zie je dus, de Halterstraat is afgesloten. En in verband met corona, ja, ik vind het wel een beetje vergaan. Het is gewoon, het is niet in verband met corona. Het nee, het is, nee. Eigenlijk in, ik denk dat iedereen ook corona mooi is. Ik denk dat je de spijker op de kop slaat. Dat moeten we gewoon, want iedereen weet dat inmiddels nu wel, hè? Um, Dat moeten we gewoon gaan uitbannen. Als je daar een poortje neerzet en gewoon de tijden erbij zet van zo laat tot zo laat. Dan heeft iedereen daar begrip voor. Ja. Maar inderdaad, ik denk dat ook een ook ook van de horeca, wat ik net zei, die gastvrijheid en die gezelligheid die de mensen toch weer zoeken. Wil je niet geconfronteerd worden met corona en met mondkapjes en dingen, dan moet het gewoon een beetje gezellig zijn. Gezellig. En wat ik dus wel een opmerking heb, maar dat is meer richting gemeente en dat hoor je van andere mensen ook. Waarvoor is er niet een, een goed verkeerscirculatieplan opgezet met afsluiten van die Holtenstraat? Want mensen moeten nu een wereldreis maken om van de krocht naar weet ik veel te komen. Ja, misschien ja. gaan ze dat nog doen. Ik denk, ik denk dat ze de dat misschien de beter de... kunnen doen. Even van tevoren, maakte maakt een kleine krocht. In een andere richting. En, en, en, dan is iets, zijn er veel meer mensen tevreden. Want voor oudere mensen, die hebben vooral de moeite mee. Die mogen nou die staan niet door op die afsluituren. En die moeten er eentje gaan omfietsen. Nou, de burgemeester heeft ook denk ik niet voor niks aangegeven uh, dat uh, dit een, een, een, een proefperiode is van een maand. Maar dat wij natuurlijk als ondernemers uh, uh, op gezette tijden in die maand gewoon uh, op- en aanmerkingen en aanbevelingen kunnen doen. Hoe het gewoon nog beter kan. En uh, nou, gelukkig staat de gemeente daar ook heel open voor en luistert... Uh, gelukkig maar. En, dat het is een pilot en we moeten er even van leren, denk ik. Het is een pilot en uh, nou, we, natuurlijk uh, kunnen we verbeterpunten aandragen uh, en die zullen ongetwijfeld zijn. Ik vond het zeer bemoedigend om te zien dat de burgemeester met zijn vrouw op diverse punten gisteren door het hele, hele dorp is gelopen. en Heel leuk. Ook Zeker op de hoogte heeft gesteld van wat er in de zaten aan de hand was. Uh, daarnaast uh, vond ik uh, de optreden van uh, handhaving uh, zeer bemoedigend. Want die waren niet, laten we zeggen, zwaar aan het handhaven, maar die waren ook bezig om het mee te helpen van zou je niet en zou je niet zo? Nee, let daarop. Dus nou, ik denk dat we gewoon met z'n allen uh, in een hele positieve sfeer zijn geraakt. Dus uh, ja, hulde. En uh, laten we vooral proberen zo door te gaan om er gewoon een topseizoen van te maken. Hartstikke leuk, Hans. Zeker. He. Nou, we oh. wensen ik, ik luister had jij nog vragen, Hans? Uh, nee, Bart. Of He. Bart, sorry. Sorry, <laughs> sorry Bart. Bart. Ik moet nou ja, kijken op een ander lijstje... Hans leuke naam op Bart. Ja. Oh, ja. Nou, Hans Bart, ja. leuke naam. Maar ik ken je niet anders dan Bart, dus die hou. ik Nee, wel goed niet. zo. Nou, bedankt voor het gesprek, zal ik vanaf deze kant ja. zeggen... En ja. Bart, jij ook, hartstikke bedankt dat je er even tijd voor wilde vrijmaken. Want het zal best ja, graag, druk zijn. Natuurlijk. En ik ga je gauw weer zien. Succes. Nou, dat lijkt me prima. Okay. Succes, Bart. Doeg. Jullie ook nog Oké, okay. okay. doei. Dat was uh, Bart, de eigenaar en huidbater van uh, Brasserie Zin in de Halststraat. Oké, okay, uh, ik heb hier een. Uh, gaan we een liedje draaien, een leuk muziekje draaien, Lus? Ja, lijkt me leuk. Dat we is... hebben natuurlijk heel veel echt oudere luisteraars, hoop ik. Die hoop ik ook om ons te binden. Ik heb hier een liedje, dat is vast nog wel kennen van heel vroeger.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 Show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 Vooral de oudere luisteraars onder ons in Zandvoort. Die je zal nog wel herkennen. Dat was Dick Doorn en Letty de Jong. En dat is een nummer echt van tientallen jaren oud. Loes. Jij kent het misschien ook nog wel van vroeger? Ja, ja. ja. Er worden steeds gezongen. Dat gingen de kinderen lekker met de bus. En dan was het: we gaan naar Zandvoort. Al ja. aan de zee. Uh, even een ander stukje muziek. even Simon, Ramaya. brr. Ramaya. Ramaya. para e jambo she para para lon gati shilon gati papa mama Jambosi parapara, bara, eh jambosi bara bara. Bolongadi, silongadi, eh si Het is dat een grote hit geweest jaren geleden. Onze effect Simone en Rammeja, uh, ja. Het weer ga je doen en ja. Ik denk ik ga het weer doen. Ik bedoel, de terrassen zijn open. De corona wordt wat minder, dus we gaan er gewoon lekker op uit. Gezellig, en hoe is dan het weer de aankomende dagen? Nou, vandaag schijnt hij dan weer volop, uh, al is dan wel uh, sluierbevolking zichtbaar. Maar het is wel overal droog. Waaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur stijgt snel naar ongeveer 26 graden. Dus veel water drinken vandaag. dag. In de loop van de middag draait wind naar het noordwesten en koelt het aan zee af naar een graad of 20. Vanavond en vannacht waait er een matige noordwestenwind en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 13 graden. Dan gaan we naar morgen. Morgen is er vrij veel sluierbewolking en geleidelijk komen ook stapelbewolking tot ontwikkeling. Geregeld schijnt ook de zon en het blijft op de meeste plaatsen nog droog. De temperatuur is met een graad of twintig duidelijk wat lager, maar wel redelijk normaal voor de tijd van het jaar. En dan donderdag ziet het weerbeeld er heel anders uit. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In de middag wordt het geleidelijk weer droog en aan het eind van de middag breekt de zon af en toe door. De wind waait uit het noordwesten en is matig en aan zee vrij krachtig. De temperatuur is voorslager en het wordt maximaal 15 graden. Nou, dat is niet veel. Zeker niet. Nee. nee, dat valt weer tegen. Vrijdag en in het weekend blijft het koel en wisselvallig. Zomerweer met een noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt dagelijks naar 14, 15 graden. En het weerbeeld is wisselend met wolkenvelden, soms zon, maar ook regelmatig enkele buien. Nou, na al dat mooie weer is het dan weer tijd om wat in huis te gaan doen dus. En uh, hopen dat het volgende week weer wat beter wordt. Juni is pas begonnen, dus we hebben misschien nog een hele hoop mooie in het wat zitten. Zo is dat. En een beetje regen kan geen kwaad voor de plantjes. Voor de plantjes zeker niet. Nee. daar gaan we.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 Kan het mij ook schelen, neem van mij een borreltje met dijk. Ja, die houdt er wel van. Hè? Dat liet hij wel even blijken in dit liedje. Ja. Jij gaat uh, wat nieuwsfeitjes vertellen. Aan ja, ons, uh, ik doe even een greep uit het nieuws van vandaag. En dat is dat uh, Amsterdamse politiek is kritisch op Halsma. Want dit had voorkomen moeten worden met 5000 man op, het, uh, op de Dam in Amsterdam. En uh, dat uh, had voorkomen moeten worden volgens de politiek. Dus mevrouw Halsma heeft wat te doen. En wat uit te leggen. En wat te leggen. Ja. Dan hebben we EasyJet. Die is... Uh, Pakt een groot deel van zijn pretvluchten weer op. Zoals de om, omwonenden het noemen. Omdat het... Uh, omdat hun daar last van hebben. En... Uh, maar volgens mij kunnen ze nog niet echt overal terecht. Want niet alles... Uh, niet alle landen zijn al open. Had ik gehoord. Heb jij er iets uh, over? Uh? Nee, nog niet uh, echt concreet. Nee. Oké. Okay. Nou, dat... Dat en een supermarkt in Amsterdam is ontruimd... vanwege benzineachtige lucht. Dus de brand weer aan de supermarkt. De co-op aan de Lindelaan is vanmorgen om kwart voor tien ontruimd geweest... nadat er bij de koeling in Veen de lucht was geroken. Ongeveer anderhalf uur later kon de winkel weer open. Dus dat viel ook weer mee. Nou, ja, dat was het eigenlijk zo wat ik... Uh, ja, wat ik dus wel zou, dan zag ik hier even niet staan, weer een plofkraak geweest in Amsterdam vanmorgen. Dat zie ik even niet hier staan nu. En? Een plofkraak. Ach, dat is nummer zoveel, dat gaat ook maar door. Ja. En uh, ze beseffen schijnbaar, ja, het is natuurlijk allemaal crimineel werk. Maar ze beseffen niet dat op een gegeven moment meer steeds meer geld automatisch daardoor gesloten worden. Waardoor een hele doelgroep eigenlijk uitgesloten wordt van op een normale manier geld kunnen halen. Hè? En uh, dat beseffen ze vaak niet. Nee, precies. Maar goed, daar hebben we de criminele lak aan. Die uh, ja. doen, blijven het doen. Het is, de, het is een drama met die, uh, ze, dat ze daar de geen stop op kunnen zetten. Had jij meer nieuws nog voor dit moment? Nee, nee? nee ik kan geen... Uh, we bedenken. hebben nog een, uh, een zanger die uh, ook voor de afkomstig is. Alleen Clark. Die ken je ook wel waarschijnlijk. Oh, wie kent hem, die niet. kent hem niet? En die heeft een, toen een mooi duet gemaakt met uh, Maria Fieselier. En ken je dat nummer? Perfect Symphony. Nee, kom, laat maar horen. I found a love for me, darling just die right in, follow my lead. I found a girl, yeah, beautiful and sweet.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 holding my ja zeker dat het nummer kende ik wel maar ik kende het niet van Ellen Clark. Nou zij hebben het gezongen bij het programma de beste, uh, beste zangers en er worden uh, omgelegenheidsduo's gemaakt en die gaan dan liedjes van een ander zingen en ja. dit, dit is uh, officieel afkomstig van uh, Borzelli. Samen met zijn zoon heeft dit volgens mij gezongen toen. Ja daar ken ik hem van en dat is ook ja. een super mooi nummer. Ja het is uh, heel mooi en uh, ja ons eigen reclameklant is natuurlijk een jongen met uh, een hele goede stem en een, uh, hele goede muziek. Goeie muziek. We gaan even kijken of we nog een stukje kunnen lachen. Ja, daar hebben wij echt wel zin in. Radio. U bent verbonden met NS Klantenservice, oh, afdeling ja. Gevonden Voorwerpen. Oh, mooi, dit doe ik. Een van onze medewerkers ja. zal u zo spoedig mogelijk te woord maken. Oh, dat is mooi. Ik heb haast. Hallo? Hallo, als je snel mogelijk, alsjeblieft. Ik heb echt uh, een beetje paniek, hoor. Hallo? Help me dan. Hallo? Al onze medewerkers. Ja. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? die duurt echt lang hoor daar. Is dus gevonden voorwerpen en ja, dan is nog maar de vraag of jij kan vinden een medewerker. Hallo? Wat die duurt echt lang hoor daar? Niet normaal. Nou, nou, nou, nou, nou, no. die is niet normaal. Die duurt echt erg lang hoor. Ik heb nog nooit meegemaakt zo lang. Ik heb niet veel tijd hoor, hallo? Hallo? Ik vind hem niks hoor, zo lang wachten. Ja, hallo? Goedemiddag, NS Klantenservice gevonden voorwerpen met Amanda. Hallo Amanda, ik praat met Alishra, met Arnim. Hallo. Hallo, ik heb een beetje paniek. Ja? Uh, ik heb vanmorgen de trein gepakt. met mevrouw, is al gaan uh, rammen, Mark. Ja? Uh, maar ik, ik ben vrouw kwijt. En dat is in de trein gebeurd? Ja, ik ben daar kwijtgeraakt. Ja, is dit de eerste keer dat u belt of heeft u al eerder gebeld? Nee, hoor, ik nog niet gebeld. U heeft nog niet eerder gebeld? Nee, nog niet. Dat is vandaag gebeurd. Ja, ik ben nog nooit eerder met vrouw kwijt geweest. Dus het is de eerste keer, ik ga met trein poep gelijk vrouw weg. Ja, ja. En um, dat is vandaag gebeurd, Ja, he? vanmorgen, ja. En, vanmorgen, uh, ik stap op de trein, ik ga zelf naar mijn vrouw. Ik zeg, ga eens in de robot, ga eens in de robot. Dat betekent doe even je de deur open. Ik ja. ga erin, die vrouw gaat zitten. Ja. Ik raak een gesprek met die man, druk in die rookcabine. Mag ik roken daar? Ik heb gezien. We zijn ga zitten, ga een beetje roken en praten met die man. Ja. Ik stap eruit, ik kom buiten, ik loop een stukje. Ik denk, verdomme, ik iets vergeten. Ja. Vooral weg. Afgeleid, ja. Zeg, um, ik zal er een, uh, een melding van maken. Mag ja. ik de postcode van uw huisadres alsjeblieft? Ja hoor, is 68. 68. 53. 53. S uh, Simon Andreas. Simon Andreas. En het huisnummer? Uh, 5. Nummer 5. Oké, okay, ik kom er zo even op terug. Oh. Ik ga nou even noteren wat u kwijt bent geraakt. Mijn vrouw. Even kijken. Ja. En ze heeft geen mobiel? Nee, die heeft niks. Helemaal niks? Nee. Nee. Nee. En ze weten ze niet hoe ze naar huis moet komen? Ik denk niet. Nee, nee. Nee, ik denk niet. Nou, ik denk dat u dan... En welke trein heeft u gezeten? Uh, van Arnhem? Ja? Uh, naar Nijmegen. Naar Nijmegen? Toe. Ja. En wat was de vertrektijd vanuit Arnhem? Oh, die weet ik niet precies. Die was zo'n een uur of acht, half negen. Is, Is maar... al zo lang weg? Ja. Nee, ja, ik heb is, helemaal niks gehoord. Nee, ik ben de loket geweest en zeg je, ja, u moet bellen, wij kunnen niks doen. Die trein al weg, vrouw ook weg. Ik denk, nou, die zegt, je moet bellen van voor de voorwerpen, dus daarom ik bellen. Ja, oké. Okay, maar... Ja, misschien die zal, uh, ik weet niet waar. Ja, maar wij hebben ook niks gehoord. Voor dit soort gevallen, als ja. u iemand kwijt bent, ja? kunt u beter contact opnemen met de spoorwegpolitie. O, maar u heeft niet uh, daar staan? Nee, dus nee. wij hebben geen mee... contact met de spoorwegpolitie. Maar heeft niemand met vrouw gebracht daar? Nee. Nee, nee. Spreekt ze wel Nederlands? Ja, een klein beetje. Klein beetje maar. Ja. Okay. Hallo en doei. Ja, ja. En voor de rest verstaat ze geen Nederlands. Nee, weinig, weinig. Nee. Ja. nee. ja, ik heb geleerd van die open en sluiten, dat die kan ja. op die deur openen en dicht doen in die trein. Ja, ja. Maar verder, nee, niks. Nee, maar als u uw vrouw kwijt bent en u weet niet waar ze is, dan kunt u best contact opnemen met... Uh... De spoorwegpolitie, ik ga u daar even het nummer van geven. Ja. Dat is 030 ja. 235 ja. 31 Dubbel ja. 0. Oh, dus dubbel 0? Ja. Twee keer, hè? Twee keer is dat. Ja, dus 235 ja. 31 Ja, dubbel, ja, nul, Ja, ja oké. Okay. Ja, veel succes. Ja. ja. ja. Denkt u wel, ik, er is nog hoop? Ja. Want, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik missen mijn vrouw, hè? Ik ja, weet niet wat ik en, heb... en weet ze wel het telefoonnummer van u uh, uit uw hoofd? Van mij? Ja, ik, heb... ik neem aan dat ze, dat ze wel een telefoonnummer van u weet. Ja, van mijn huis. Dat ze u kan bellen. Van mijn huis, ja. ja maar je bent nu niet thuis? Nee, daarom. Niemand nee, nee. gaat opnemen. Oké. Dat probeer het nou, ik het beste bij de spoorwegpolitie proberen. Spoorwegpolitie? Ja, als die dus uh, iemand uh, hebben die ergens staat, omdat hij gevonden is of wat dan ook, dan is dat daar bekend. Oh. Ja? Uh, ja, nou oké, okay. dan uh, bedankt hoor. Ja hoor, Oké, oké, okay, okay. dankjewel. Tot ziens, dag. Met veel lol no en pret. Nou, dit was weer geweldig eventjes dat. Ik heb er tegenover me een Loesje zitten met tranen in haar ogen. Ik een leuk, Loes. <lacht> Hij is wel leuk, hè? Ali Oostram. Hij heeft toen een aantal van deze fragmenten opgenomen. En uh, het is heerlijk om te horen. er uh, dus is, Misschien dat is ik soms daar ook nog wel eentje van. Het is erg leuk om te horen, dit. Oh, heerlijk zo. Ja. Mooi toch? Ja, ja. echt waar. Ja, ja, even Kijk. een beetje opdrogen hoor. Ja, ja. even, even gezellig. <laughs> We gaan een uh, hele uh, Johnny Holiday, ken jij die nog van vroeger? Ja, ach wel, echt wel. Daar heb ik een heel oude plaat van oh. hier. En uh, die ga, ga ik nu draaien. Oké. Okay. zanger die in Frankrijk heel, heel veel muziek heeft gemaakt, zelfs in films gespeeld. Dit was een nummer in 1961. En deze Johnny Holiday, die was uh, zo beroemd dat hij is uh, in mijn vorig jaar overleden en een soort van staatsbegrafenis gehad in uh, Frankrijk. En ja. dat zegt heel veel over de populariteit van deze zanger. Heel veel mooie muziek gemaakt en, uh, dit was er eentje van. Was toen de Franse Elvis Presley, hè? Ja, ja, ook ja. een beetje kuifachtig en dat uh, was heel leuk. Ja. Wat gaan we doen? Nog een uh, muziekje of had je nog wat te melden, Loes? Uh, nee, doe maar lekker even een muziekje. Ik uh, ga, ben even iets aan het uitzoeken. Oké. Okay. Dus Een shoebox die plots zweeg Is de hoogste tijd Wordt er geroepen naar hoek. De bonnen liggen klaar Ach mag ik vanavond koffen, Vraag de mannen stem Betaal jij morgen maar Het is tijd De hoogste tijd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 Wie kent het niet? Onze André Haas is met het laatste rondje. Het is nog niet ons laatste rondje. We gaan nog één nummer in, maar dat zullen we niet helemaal kunnen draaien, denk ik. En dat is uh, The Summer of 69 van Brian Adams. Ik starten.